Wat is de foto die hier nu in deze selectie hangt de meest moeilijke geweest? De meest moeilijke? Wat ik wel een leuk verhaal, deze foto. Deze foto, die was in die zin moeilijk dat hij niet op de foto wilde. Beschrijf hem eens. Deze, deze man is, uh, uh, verkoopt drooghisterijartikelen. Hij komt uit Iran. Hij is gevlucht voor uh, het regime daar. Hij was ooit topvoetballer. En hij zegt, ik wil niet op de foto. Want hij vertrouwt nog steeds de autoriteiten niet. En hij voelt zich nog steeds vluchteling die vervolgd wordt. Eh, maar toen zei hij, ik zal jou een foto laten zien waar ik op sta. En toen liet hij op zijn telefoon een foto van zichzelf zien als voetballer. Eh, want hij heeft nog tegen Johan Cruijff, in Nederlands elftal, gevoetbald. Toen dacht ik, ja, dit is zo mooi. Toen heb ik toch afgedrukt. En toen zei hij, nee, nee, nee, dat wil ik niet. Dus hij weert dat ook af. Maar toen heb ik hem later deze foto laten zien en toen vond hij hem toch mooi. Dus uh, eigenlijk wilde hij niet, maar hij hangt het toch.